De omstreden verbreding van de A27 bij Utrecht is niet nodig. Uit nieuw onderzoek in de opdracht van de gemeente Utrecht... blijkt dat de bak waarin de huidige snelweg ligt... relatief gemakkelijk plaats kan bieden aan meer rijstroken. Het kappen van een deel van het bos aan Melisweert is dan niet nodig. Om meer verkeer op dezelfde wegbreedte te verwerken... worden rijstroken versmald, verdwijnt de vluchtstrook... en gaat de maximumsnelheid omlaag van 120 naar 100 km per uur. Zo kan het verkeer gebruik maken van twee keer zes rijstroken... is de conclusie van een ingenieursbureau dat werd ingeschakeld door de gemeente. De inspectie voor de gezondheidszorg doet onderzoek naar eventuele wandpraktijken... van een Nederlandse tandarts in Frankrijk. De man zou de gebitten van een aantal patiënten onherstelbaar hebben beschadigd. Ook vroeg hij te veel geld voor zijn ingrepen. Tegen de tandarts liep eerder al een onderzoek door de IGZ... maar toen hij in 2009 naar het buitenland vertrok, staakte de inspectie het onderzoek. De tandarts is inmiddels weer terug in Nederland. Hij zou weer aan de slag willen. Daarom is het onderzoek heropend. Ook in Frankrijk loopt een onderzoek naar de Nederlandse tandarts. In Erfurt worden dit weekend de voorlaatste wereldbekerwedstrijden van het seizoen geschaatst. Bij de mannen ging het zilver op de duizend meter naar Stefan Groothuis. De afstand werd gewonnen door de Amerikaan Brian Hansen. De eerste 500 meter werd eerder vandaag gewonnen door Jan Smekens. Bij de vrouw eindigde Thijsje Oenema als derde. Het weer veel bewolking, soms wat zon, het blijft droog en het is tussen de 4 en 6 graden. Morgen iets meer zon en zachter. Na het weekend gaat de zon flink schijnen, en wordt het nog zachter. Maandag tussen de 8 en 11 graden. En op dinsdag kan het lokaal 13 graden worden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANBB verkeersinformatie. Op de A16 breda richting Rotterdam, de stad een Randweg Dordrecht en het Drecht tunnel 3 kilometer. De linkertunnelbuis is door een aanrijding afgesloten. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom terug. We zitten in uh, Carré op de vierde etage in de, uh, de Amstel-Voyer... met uh, dit uur drie gasten aan tafel. Uh, Tom Lanois, hij zit hier. Uh, Sprakeloos is het uh, boek wat hij een aantal jaar geleden uh, publiceerde... over de afasie uh, van zijn moeder. Uh, is later ook een voorstelling gehoord. Althans, in, uh, heeft hij heeft één keer in Carré gespeeld. Veel in België. En nu ga je met een theatertour door Nederland. Je hebt twee exemplaren hier op tafel liggen. Is dat een nee, beetje overdrijven? Het, nee, dat is het, het eerste deel. Dit zijn mijn exemplaren die ik gebruik op het podium zelf. Ja. Uh, en een is van het eerste deel, want er staan natuurlijk... Uh, aantekeningen. aantekeningen ja, en ook... Uh, oh, het is een grote letterbibliotheek. Ja, ja, groot, ja nee, voor mijzelf. Het, ja. het zijn eigenlijk requisieten uit de voorstelling. De boek, het boek is het enige requisiet wat ik heb, ja. behalve één stoel. Uh, en dus ja, ik dacht ik neem het maar mee, want ik ben nu ik ben op de weg hierheen met de auto. Want de treinen doen het gewoon echt niet. Oh jee. En, en Ja, het is ongelooflijk. Uh, dus uh, ik zit uh, te repeteren uh, dus, uh, Niet dat ik het uh, na, ter, aan het stuur zat, zat, ik, zat ik de voorstelling te repeteren Die ik hier inderdaad oh, ja. heb mogen spelen Dat is voor een auteur iets uh, yeah. ongelooflijks Dat je yeah. voor een vol carré tijdens de boekenweek ik mocht het boek ook geschenk schrijven, dus ik ben echt een soort grote kind. Ik ben een beetje verrast dat na, uh, dat na jullie koningin, dat die prins uh, koningin... Ik had gedacht dat ik het zou mogen worden. Ja, ik nou wie weet. Ja. Ja, ja. We hebben nog een verrassing voor je straks. Nee, ah, nee, nee. Nee. Nee. Uh, een ander boek, uh, iets, iets kleiner, maar wel heel vers van de pers. De grens van de grap, hou het komproeien. Je komt rechtstreeks van de presentatie af. Niet? Ja, klopt. Ja, ja. Hoe, hoe, is het, uh, hoe, hoe was de presentatie? Het was erg gezellig. Ja? Ja. Veel mensen... Het was lekker druk in de Java Bookstore, dat was leuk. Ja, ook veel mensen die in het boek uh, geciteerd worden, of dat ja, niet? Ja, ja, er waren een aantal uh, grensbewakers die mee hebben gewerkt aan het boek. waren aanwezig. Grensbewakers, yes. uh, hashtag negerdag, daar gaan we het straks over hebben. Uh -huh. En ook Daan Linz aan tafel, jij gaat een drietal films bespreken. Uh, onder andere een Oscar-winnaar, Silver Linings Playbook, ja, prachtige, uh, terechte Oscar voor uh, Jennifer Lawrence. Dus wat willen we nog meer weten... Hitchcock, die imposter. Ja. Ik was wel bezig met daar heel diep over na te denken... maar dat komt straks. Komt allemaal later. <lacht> Eerst eens even kijken hoe de voorstellingen... afgelopen maand zijn gereciseerd in de kranten. En nu mist, ja, missen we de computer die het even niet doet. Dat zal je altijd zien. Weet je wat, uh, misschien is het een idee... ik weet niet of de muzikanten van uh, Junoa uh, of die zich heel erg overvallen uh, voelen als ik zeg nu van... weet je wat... Ga eens even lekker spelen. June die heeft een conditie als een beest. Dus die stormt nu alle treden van de trappen van Carré op. Ga ik er even introduceren. Giet een beetje Candy State in, met in een potje. Voeg daar een lepeltje Anastasia aan toe. En uh, blus het geel af. Met een flinke scheut Josh Stone. Dan krijg je deze zangeres. Onlangs verscheen haar album Not Guilty. Vol met nummers die inderdaad alles behalve onschuldig zijn. Hier is... June Noah. Kijk, kijk, Listen, baby, I've been hurt too long. I guess my cupid is always wrong, pack your bags, go out the door, see I'm not stupid, there ain't no cure, I want you to care about me. June you met de GTFO of get the peep out? Ik weet niet precies hoe je het liefst wil. Dan komt ze zelf even uitleggen hier aan tafel hoe we, hoe we dat moeten, moeten uitspreken. Uh is dat Dune ooit uh, de 80 seconden heeft gevuld. 1 minuut en 20 seconden. Je ziet waar dat toe kan leiden. Voor je het weet heb je een geweldig album uh, ge gebouwd. Not Guilty heet het album. Uh, uh, die titel van dit nummer? GTFO? Ja. Gewoon GTFO? GTFO, ja. Dat is zeg maar om het wat liever te houden. Niet erg internationaal, hè? GTFO. Nou, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat er mee bedoeld wordt. Die, die snappen <laughs> het wel. Ja, ik las ergens dat je zei van, voor mij is het schrijven als een soort van dagboek. Als je alle nummers terugluistert, dan hoor je hoe ik op dat moment in mijn Zat en naar het leven keek. Ik denk dat dit nummer geschreven werd op het moment dat je het met iemand niet zo heel erg goed kon vinden. Nee, dat klopt inderdaad. Mm -hmm. dat, uh, dit, dit verhaal gaat eigenlijk over een, uh, ja, een relatie die uh, ja door... Die niet zo boterde. Nou, nee, inderdaad. En waarbij ik op een gegeven moment echt besluit van uh, nu is het genoeg geweest, kies voor mezelf. Get the fuck out. Ja, ja. Je, hebt, je hebt voor dit uh, Not Guilty met, met internationale artiesten samengewerkt. Uh, uh, ik, ik bel even June Noah. Uh, uh, en ik wil graag werken met die en die producent. Hoe, hoe, hoe krijg je die deur allemaal open? Ja, nou ja, mensen zijn eigenlijk bereikbaarder dan, dan je denkt. Ja. En, en zeker door alle social media die er nu gewoon is. En uh, ja, mensen lijken altijd een beetje ver weg. En, maar ja, eigenlijk als je gewoon toch probeert om een mailtje te sturen ik krijg natuurlijk niet altijd wat terug. Ja. Maar in dit geval, um, ja, bij Pras was het eigenlijk uh, via het team van Future Presidents. Mm -hmm. Dus daar had ik wel heel veel geluk mee natuurlijk. En uh, Steve Greenwell, uh, die ook met Josh Stone uh, heeft gewerkt. Dat was eigenlijk een kwestie van een mailtje sturen. En ja, wel gewoon heel eerlijk zeggen, van, nou, ja, we hebben niet echt veel budget. Want we hebben geen label of wat dan ook. Dan hangen ze weer op, of niet? <laughs> nou, we, we hebben niet gebeld hoor. Want gelukkig anders had hij misschien wel opgehangen. Maar um, nou, ja, hij mailde terug, uh, I can nail this... Uh, Itch, zeg maar. Ik wil niet te schelden, zeg wow. maar. Ik het de valkaan. Het <laughs> wordt een beetje te heftig misschien. Maar dat, dat zei hij eigenlijk uh, ja, ja. terug in de mail. Het dus is uh, een beetje het internationale uh, idioom, hè, toch? Een soort, uh, uh, denk ik, uh, gesproken, kennelijk. Ja, ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, ja. Goed, uh, uh, je bent binnenkort te zien... Jij speelt straks nog hier natuurlijk. Maar 23 maart uh, op het Sea Bottom Festival in uh, Lelystad. Ja. Uh, en vanavond ook nog bij open televisie. Ja, op Nederland 2, leuk. 5 over half 11. Ja. Goed, en, uh, nou ja, we verheugen ons op de, het feit dat je straks hier nog gaat spelen. Dank je wel. Bedankt. June Noah. We gaan even schakelen met uh, Sebastian Timmerman voor, uh, voor het Wereldbeker Schaatsen. Daar heeft uh, Irene Wust zo'n beetje de 1500 meter uh, ook tot kunst verheven. Het rijden van zo'n 1500 meter. Uh, ze werd twee weken geleden uh, wereldkampioene voor de vierde keer in haar carrière op het uh, allrounden. En nu is alles in de voorbereiding gegaan op de weken afstanden. Over drie weken in uh, Sochi waar we volgend seizoen de Olympische Spelen rijden. Dat is het uh, laatste doel, het slotstuk van dit seizoen. En de World Cup die dit weekend wordt verreden in Erfurt is de eerste voorbereiding daarop. En Irene Wust laat zien dat ze nog altijd... in Topvorm is 1, 55, 61 voor de Olympisch kampioenen... is de winnende tijd in Erfurt. ook trouwens een baarrecoor. Na uh, zes jaar rijdt ze het baarrecoor van Annie Vriesinger uit te boeken. En het verschil met de nummer 2, Diana Valkenburg... is 2 seconden en 71 honderdste enorm. Derde wordt Marit Leenstra, dus een Nederlands podium. En op de vierde plaats pas uh, Katarzyna Bacheleda-Kurus uit Polen. Linda de Vries wordt vijfde, maar ze stonden allemaal... Ver in de schaduw van Irene Wust. Die wint in een barrecord 1,55-61. Heel fijn. Goed, uh, straks uh, uh, de, met Tom Lana spreken over de voorstelling Sprakeloos. Maar de computer doet het weer. Dus eerst even de recensie top 5. De recensie top 5. Welke voorstellingen kregen de meeste sterren in de krant? Constant Meijers. De top 5 aan het eind van uh, februari 2013 kent vijf verschillende voorstellingen: een dansvoorstelling, een cabaretvoorstelling, een lunchvoorstelling, een voorstelling Theater en een voorstelling met een thema wat veel voorkomt in deze tijd: Alzheimer en euthanasie. Op 5. Op nummer vijf staat de voorstelling Speeldries. Het is een samenwerking tussen het Nationale Toneel... waar de jonge regisseur Casper van der Putten uh, is gaan werken... en het toneelschuur in Haarlem. En Van der Putten komt steeds met voorstellingen... waarin het thema uh, goed en kwaad aan bod komt. Maar dan weer vanuit een jonge generatie gezien. Ook dit is een filosofische voorstelling... waarin de moraal van de moderne maatschappij aan de kaak wordt gesteld. En uh, Trouw schrijft daarover met drie sterren. Het zijn interessante vragen... die Speeldrift oproept over moraal, recht en zingeving... en over hoe wankel die mentale bouwwerkers zijn... als er op de juiste manier tegenaan wordt geschopt. Op vier? Op vier Happy Garden. Een, uh, een hilarische voorstelling, zegt de theaterkrant. Het is een voorstelling van Servaas Nelissen... die we kennen van kleine voorstellingen... waarin altijd het, het, het kleine leed van de, van, van de mensen aan bod komt. En uh, Nelissen heeft nu een, een voorstelling gesitueerd... In, in Brabant, in Schijnveld... waar Tinus en José een Chinees restaurant willen vestigen. En dat willen ze met voortdurend nieuwe gerechten... willen ze daar klanten mee trekken in een omgeving... waar dat natuurlijk helemaal niet gaat lukken. Dus je voelt de tragiek al. wat zegt daar de Volkskrant over met vier sterren? De grootste kracht van Happy Garden... schuilt in een minutieuze uitwerking. De vissen in het aquarium... de waanzinnige uitspraak van het mandarijn... de verbeelding van een nachtmerrie... en de terugkeer van de satébeker. Op drie. Een voorstelling die... Uh... De Muurspecht heet. Het is een voorstelling van een jonge schrijver, Willem de Vlam. En de voorstelling is uitgebracht door Bellevue Lunchtheater. Dat Bijzonder, een bijzondere voorstelling uit het Lunchtheater... komt zelden tot de top 5. Dat is nu gelukt. Uh, het gaat hier over een probleem wat we wel vaker kennen... waarin de film Amour uh, veel aandacht heeft getrokken. Dementie en Alzheimer. Dat is een probleem wat zeker voor de babyboomers... alsmaar groot aan het worden is. En dat wordt nu ook in het theater meer en meer onderzocht. En de Volkskrant schrijft er met vier sterren over... in de Muurspecht draagt dertiger de vlam een generatie ten graven. Mensen voor wie idealen een eerste levensbehoefte waren... die het nodig vonden muren te doorbreken en daar zo in opgingen... dat ze vervreemden van een kapitalistisch opgegroeide kind. Op twee... Op twee buurtvrij van het duo Van der Laan en Wu. Vorige maand stonden ze ook al in de top 5, maar ze zijn gestegen. Want uh, er zijn recensies bijgekomen en die zijn allemaal heel erg goed geworden. Allemaal vier sterren recensies. En uh, de Telegraaf geeft er zelfs vijf sterren aan. Timing is alles. En dat beheerste Van der Laan en Wu tot in de puntjes. De voorstelling kent vele nuances. Zo is Jeroen Wu ontroerend als de eenzame boer. Die klinkt als Daniel Lohus en die het heeft getroffen met zijn banjo en zijn geit. En op één. Een... Opeen staat het Nationale Ballet. Met een, uh, een dansvoorstelling, natuurlijk. En het is een voorstelling gebaseerd op het werk van de Amerikaanse choreograaf George Balanchine. Die in de jaren 40, 50, 60 het ballet ingrijpend heeft vernieuwd. En dat is nog steeds actueel. Zijn werken zijn nog steeds de moeite waard om te bekijken. En dat schrijft ook de recensent van de theaterkrant. Het nationale ballet heeft goud in handen met dit repertoire. Want het biedt een flinke uitdaging voor de dansers en wekt grote bewondering bij het publiek. En zo hebben we dus aan het eind van februari weer in de top 5 vijf verschillende voorstellingen die u allemaal nog kunt zien. Dat is mooi. Op theaterkrant.nl ziet u de speellijsten en kunt u de top 5 nog eens terug. Uh, met het boek Sprakeloos schreef Tom Lanma vier jaar geleden... een indrukwekkend monument voor zijn moeder Jose Verbeke. Een slagersvrouw en amateuractrice die na een beroerte haar spraak verloor. In België bracht Lanma het boek al naar het toneel. Vorig jaar stond hij, hij zei het al, eenmalig hier in Carré. Uh, finest hour, hè? Maar <laughs> vanaf, vanaf uh, volgende week volgt een uitgebreide tour door Nederland... met de voorstelling Sprakeloos op de planken. Het is, het is een... een, een, een Associa associatief boek, als je het zou kunnen noemen. Het springt van de hak op de tak. Weliswaar met structuur, maar toch. Uh, uh, hoe... hoe breng je dat op het toneel? Dat lijkt me ongeveer van de Op dezelfde manier. Hé. Laten we nooit vergeten, de chaos theorie is ontdekt door een Belg. <laughs> dus uh, het mocht op geen andere manier zo geschreven worden. En ook, het spreekt natuurlijk over de wondere werking van onze hersenen... en wat daar fout in kan gaan als er één klein bloedklontertje in komt. Mm -hmm. Maar dus die, die hersenen zitten ook zo in elkaar. Associa associatie. Ik zal het proberen te bewijzen door als het over negerdag gaat. Ik kan iets uit Zuid-Afrika meebrengen daarover. Ik zit uh, drie, vier maanden per jaar in Zuid-Afrika. Ik zal ook Zuid-Afrika een filmtip meebrengen. Dus op, op wat je hoort, onmiddellijk ga je allerlei associaties maken. En als je dan iemand had zoals mijn moeder, geweldige, uh, sowieso expressieve vrouw, uh, die dan afvatisch af, ja, wordt, ik weet niet wat het Nederlandse woord nou is, in, in Afrikaans ja, zeg je Sprakeloos dat. Sprakeloos, je ja. Uh, hoe kan je er anders over schrijven dan, dan de, ja, die, die chaos te proberen uh, goed te structureren... en het zo dan over te brengen? Je zei al, het enige wat ik heb op het toneel, dat is een stoel. En, en het boek, ja. en, en wat decor, wat ja, foto's. En mijn eigen over. hersenen mag ik ook hopen. En ja, mijn daalvaardigheid ja. en dan naar het einde van de voorstelling toe, stiltes. Dat is het meest merkwaardige voor een auteur, dat je eigenlijk rond de stiltes schrijft. En als je dat nog eens op een podium kunt brengen... En voor de allereerste keer, kijk, ik heb nogal voorstellingen gemaakt... maar heb ik ook als echte eerbewijs aan mm -hmm. die moeder van me... helemaal tegen de natuur van de schrijver in. Ik heb ook heel veel materiaal van buiten geleerd de eerste keer. Dus ik ben nou een soort niemandslandsbeest... Uh, die tussen schrijver en acteur ja. inzit en ja. dat bevalt me prima. Ja, je, je, je, hebt, je, je hebt jezelf in feite de opdracht gegeven... om naar aanleiding van het feit dat je moeder haar spraak ja. is uh, kwijtgeraakt... om altijd... Dat, de, de, de boodschap te, wil, te, te willen overbrengen? Okay, ik denk dat voor iedereen het verschrikkelijk is als je dat ziet gebeuren mm -hmm. uh, bij, bij iemand die je lief is: dat die uh, sowieso dementeert of de spraak verliest. In dit geval, iemand die actrice was en ook die ambitie had, die zo expressief was, maar die ook ja, de moeder van een schrijver is. Ik wil het niet overdrijven, maar het is, ook, het is een bijkomende schok... om de oorsprong, de letterlijke oorsprong van je moedertaal te zien verliezen. Het heet niet voor niks moedertaal. Ja, het heet niet voor niks moedertaal. Hè. Ja. Uh, en, en, ja, je denkt altijd, die kan je niet verliezen. Dat schrijf ik ergens in het boek. Een uh -huh. Vaderland heet niet voor niets vaderland, De moedertaal niet voor niks moedertaal. Het ja. eerste, ja, dat kan je uit ontsnappen. Dat tweede, raak je nooit kwijt, dacht ik toch... Tot het moment waarop ik mijn moeder haar taal zag verliezen en die van mij erbij. Mm -hmm. en dus het, het hele kader is er natuurlijk ook, die, die, de, de jeugd van me, in die slagerswinkel, in die wijk. Het is, het is een merkwaardig, bijna decadent cadeau in vergelijking met mijn collega's. Je hebt een vader die is een slager, je hebt een moeder die is helemaal woord gek. Dus het is de dood en het is het leven. Het is het leven, de woord en dan dat, dat vlees. Wat, het vlees en uh, ja. het woord. Ja. Ja. Dus uh, die beide samen, die moest ik natuurlijk ook tekenen. Dus er zit een bijna soort Dario-Fo-stuk ook in... Uh, waar ik over al die merkwaardige surrealistische... Blijkbaar typisch belgisch breugelse figuren ja. spreekt die onze wijk bevolkte. Ja, ja, dat zit ja. natuurlijk ook in de voorstelling. Ja, de, de, de bultjes en alles. Ja, de bultjes. Ja, het zijn en, prachtige... en Onze astmatische bakker en zochluciëneke. <lacht> en, en je denkt dat het, het is woord voor woord is wow, waar. Dat is het, het merkwaard. Het is niet aangezet... Nou ja, je hebt er wel theater van gemaakt natuurlijk, toch? Opzien. Ja, maar, maar ja. Ik, ik, ik ben nog berispt door de oude buurtbewoners. Dat was nog veel ik erger, op, zijn ja, ja, dat is het eigenlijk ja, veel erger was. Ik heb <lacht> de ergste gevallen nog weggelaten. Ja, het, het, is, het is niet een... een uh, het, is, ja, het is ook een liefdesverklaring aan je moeder... maar het is meer dan dat wat je schetst ook... dat je het bepaald niet makkelijk hebt gehad... en dat jullie het ook niet makkelijk hebben gehad. Onderling, bijvoorbeeld het fragment wa waarin jij vertelt... dat je homoseksueel bent. Ja. Uh, dat, dat, dat, laat daar even naar luisteren hoe zij daarop reageert. <laughs> okay. Ik bel u in verband met wat je gezegd hebt. Wat gezegd man hè? Wanneer? Ja, hang het onnozel schaap niet uit, manneke. Je weet wat ik bedoel. Je hangt zelf het kalf niet uit. Hè? Ma, wat ligt er op je lever? Mijn lever... Je jij mee bezig? Het organiseren van mijn leven zoals jij me dat hebt geleerd, heb ik je vuiligheid geleerd. Maar dat is nieuw, hè? Is het vuiligheid om te zijn wat je bent. Maar niemand is zo. Je wordt zo gemaakt. Nou, dat zegt de helft van de psychiaters ook. Voilà. Ze zeggen dat het de schuld is van de moeder. Ik wist dat het dat ging zeggen, hè? Ja, als je het weet, waarom belde dan? Omdat het niet waar is? Er bestaat ook zoiets als de vrije wil, hoor. Want daar heb ik nooit veel van gemerkt in jouw omgeving. Het is een hakketak op en neer waar... waar, waar... Ja. ja, bijna alsof je het hebt opgeschreven op het moment... dat ja, nee, het... het staat in mijn hersens Het is ja. een redelijk exacte weergave van dat telefoongesprek... waarbij dan later ze nog zegt... Ja, we waren ook zo blij dat je geen Mongooltje was. Yeah. Hè? En, uh, uh, dan, maar ik zei, hoezo dan? Ik zal dan een Mongooltje kiezen als lief. Hè? Waarop ze, dan zei: ze, ja, mijn Mongooltje valt je tenminste niet in afronten Maar het is, het is een gesprek wat redelijk... En de heftigheid ervan... Ik wist op dat moment zelf, uh, het komt wel weer goed. Ik ben nee. ook heel fier op mijn moeder. Was zij fier op jou? Trots op jou? Uiteindelijk dan wel. Want ik ben dan met, met mijn uh, met boven die Nederlandse echtgenoot uh, intussen... zijn we ook de eerste die een, uh, een, een uh, officieus of een symbolisch uh, samenlevingscontract getekend hebben. Dat was dan ook een grote discussie. Waarom moet jij weer de eerste zijn? Hey, enzovoort. Maar uiteindelijk toen bleek dat er veel pers op afkwam. En niet alleen daarom hoor. Toen er ook een aantal dreigen en heigtelefoons mm. geweest waren. Ook naar hun toe. We spreken 15 jaar geleden amper, toen werd ze dan opeens toch een soort moedertijgerin weer. Ja, kom niet die, dan aan kind? Heel, ja. ja die dan heel toots ja. ging verklaren. Dan werd ze opeens homoactiviste. <laughs> moest ik er een beetje afremmen. Daarin, dat soort vrouwen, snap je? Wel? Ja, ja, dat soort ja, vrouwen. Ja, ja. ja die, die, die, die, dat is aan de ene kant uh, het, het schetsen van, van, van die, die mensen om je heen en uh, in, in, in die buurt. Maar dan de aftakeling van je moeder, zoals je dat beschreven ja. hebt en zoals je dat ook op de planken brengt, dat is ja, hartverscheurend. Ja. Ik wil nog een fragmentje laten horen, als je dat goed vindt. Het dringt eerst niet tot me door, dan is het een mesteek in mijn hart. Mijn feestelijk opgedirkte moeder kant zich met haar wekker. God dank met de gladde voorkant. Het, het ronde glas waarachter de wijzerplaats schuil gaat daar permanent, blijft intact. Mijn hoop op herstel gaat in vlammen op. Mijn moeder kant zich met haar wekker. Een week later krijgt ze haar tweede beroerte. Het begin van een hele reeks. Tom, het, het, het, het je blootgeven in een boek is iets anders dan het blootgeven op het toneel. Is, is het anders voor jou of niet? Uh, ja, zoals ik al zei, ik, ik geniet er eigenlijk op een rare manier heel erg van... om dat verhaal telkens opnieuw te kunnen vertellen. Dus het zal ook wel iets hebben van uh, een steeds uitgesteld eindpunt van de rouw. Mm -hmm. Maar het is ook natuurlijk het eerbewijs, het juiste eerbewijs aan mijn moeder is larger than life als ze was, terwijl ze toch een soort dwerg was... een kruising tussen een Napolitaanse en een Jiddische mama... in dat rare Waasland van ons. Ja. Uh, het juiste eerbewijs is ook dat ik er een, ik er een theatervoorstelling van maak. Ja. Dat ik haar op die manier nog eens probeer te eren. En dat voelt uh, heel goed aan... Uh, ik heb natuurlijk wel spijt dat ik bijvoorbeeld die voorstelling niet kan laten zien. Dat ik niet daar mee heb kunnen nemen naar Carré. Dat ik haar in Brussel, want ik speel het nou ook in, in, in een, in een bit tweetalig Belgische voorstelling intussen. Uh, Boventiteld in het Frans, uh, wanneer ik Nederlands spreek en andersom. Uh, ik ga er ooit wel mee stoppen, maar voorlopig uh, moet ik zeggen, doet het op een, op een rare manier uh, niet pijn. Het is, uh -huh. het, is, uh, het is heel juist zelfs. Je hebt het eindpunt aan de rouw nog niet bereikt? Nee, dat denk ik niet. Maar het is ook niet... Het is niet... Ik denk dat het ook klopt, omdat er zit heel veel woede... ook in het boek, en frustratie. En dat zeg ik ook als zoon van een slager. In die zin voor mij is de dood al iets wat toch vrij praktisch... en vrij concreet is, omdat ik opgegroeid ben... tussen kadavers die ja. mijn opvoeding nog betaald ja. hebben ja. bovendien. Maar de dood in onze samenleving is blijkbaar een probleem. En ik ben altijd kwaad op mezelf dat ik ook maar een kind van mijn tijd ben... dat ze drie maanden te lang heeft afgezien, ja. geleden heeft... Vooral we haar gegund hebben wat in het, in het Afrikaans, in Zuid-Afrika... die prachtige zustertaal van ons aller Nederlands... de genade dood heet, in plaats van dat lelijke euthanasie. Ja. Ik ben daar nog altijd kwaad om en daar gaat de voorstelling ook om. Oké. Okay. Sprakeloos op de planken. Donderdag in het Wilmingtheater in Enschede. Vrijdag in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Daarna nog te zien tot 30 maart. Kijk voor meer informatie op www.behouddebegeerte.be. Dankjewel. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week Velofsky, uh, liedjeschrijver, muziekmaker. En aanstaande maandag, gitaarmeisje onder de gitaarjongens, maar daar hebben we het later wel over met Henny Vrienden. Velofsky is dinsdag met iets heel anders druk: met een avond in Paradiso. Music for Mali. En daar heeft ze u bij nodig, of beter, uw oude muziekinstrument. Kijk, een hoop mensen hebben thuis uh, een instrument liggen... waar ze helemaal niks mee doen. Het zijn weesinstrumenten. En op een goed moment komt daar de grote schoonmaak. Het is voorjaar tenslotte. En dan gaat een gedeelte van die instrumenten... van mensen die opruimboede krijgen, naar bijvoorbeeld de kringloopwinkel. Want wat kan je er verder mee? Het is niet een echt heel waardevol instrument. Het is ook niet, je hebt er ook niet echt meer een band mee. Je speelt er niet meer op. Of je kind is erop uitgekeken. Of weet ik veel wat. Ja, oké. Okay. Dan kun je dus ook denken... Nou, het gaat niet naar de kringloop, het gaat naar Mali. Want uh, in Mali is schrijnende nood aan instrumenten. Want die, die klerenleiders van een indringers daar... die hebben in het noorden van Mali alles kapotgeslagen... wat ze tegenkwamen, waar je muziek op kon maken. Uh, als voor mij als muzikant een, een, een zo verschrikkelijke schrijnende situatie. Ik, ik, ik wil mijn collega's heel graag te hulp schieten. Dus... Lieve muzikanten, of mensen met weesgitaren thuis... Of, of oude ukuleles, of misschien een versleten viool. Alsjeblieft, alsjeblieft, uh, oude gitaren, weeskinderen van, u, uh, van de muziek... Uh, naar Mali, waar om ze ge, ge, gebeden wordt, uh, alsjeblieft. En dat kan dinsdag in Paradiso in Amsterdam. Allerlei optredende. en als je met een instrument komt... heb je gratis toegang. Ja. Veelowski heeft voor de virtuele vitrine een voorwerp meegenomen waar ze in Mali ook in de wederopbouw wat aan zouden hebben. En in de muziek. Een voorwerp wat we kennen uit de timmerkist. Het is uh, uh, alleen iets langer dan het gebruikelijke model van de Praxis of de Gamma. Uh, een zaag. Uh, hij is wat gemodificeerd uh, zodat je je kleren er niet mee molt. Want een normale zaag heeft gezette tanden en die, die maken alles kapot. Maar uh, ook op een gewone zaag kun je muziek maken. Ik heb deze cadeau gekregen destijds van Gert-Jan Blom... inmiddels artistiek directeur van het Metropolecast. Dat geeft de zaag meteen ook een ander cachet. Dat begrijpt, dat is gewoon een heel serieus instrument. Deze zaag had hij over en ik had erop gespeeld. En hij zei, hé, hey, jij kan het wel. En toen mocht ik hem hebben van hem, wat een groot cadeau is, want het is nog steeds mijn lievelingszaag. Uh, ja, de zaag is natuurlijk, laat zich makkelijk beschrijven, want iedereen weet wat een zaag is, maar als u nou wil weten hoe die eruit ziet en hoe ontzettend versleten die is, want ook zagen slijten, door het vele reizen ermee, wat heeft u daar? De is een zaag, mevrouw, de vliegtuig security, oh god, maar goed, um, dan kunt u dat zien op opium.avro.nl uh, ja, er wordt geknikt. Dat is goed. En daar, daar ziet u een visuele impressie van uh, wat, wat zo'n zaag behelst en hoe je erop speelt. En ik zou zeggen, het begint het er allemaal aan. Het is het crisisinstrument Par excellence. Ja, veel was dat. Uh, Paradiso.nl, daar is uh, meer informatie te vinden over die avond in Paradiso voor Mali. Um, en het filmpje bij dit verhaal met die zaag dus is te zien op de site, zoals we al noemden. En ook op Facebook en ook op YouTube. Zoekt u dan op het kanaal Hans bij de Avro. Even correctie over net, want als u meer informatie wilt over de toer sprakeloos op de planken van Tom Lannoy. Het goede mail of, uh, adres, uh, internetadres is behouddebegeerte.nl Heb jij overigens nog een tip? Iets gezien, gelezen, gehoord wat je ons... Uh... Ja, zoals ik al beloofde, uit, uit Zuid-Afrika rechtstreeks uit ja. Cape Town komende uh, en in verband met de film. Mm -hmm. uh, de Oscar voor de beste documentaire is gewonnen door een uh, jonge Zweedse regisseur die een uh, documentaire heeft gemaakt die heet Searching for Sugarman. Mm -hmm. nou, dat is een voor iedereen die dus houdt van... een heel klein cameraatje ook gemaakt? Ja, ja echt ja. Met, de, met de iPhone gemaakt. Ja. Uh, de, op zich is dat al een geweldig verhaal. Maar het verhaal is over iemand, uh, Sixto Rodriguez... Iemand die zonder dat hij het wist in Zuid-Afrika beroemder was... al die jaren, 20, 30 jaar, dan de Rolling Stones of Elvis Presley. Een soort uh, kruising tussen José Feliciano en uh, Bob Dylan... Die heel belangrijk is geweest voor heel veel jonge mensen tijdens, de tijdens het echte begin van het protest tegen apartheid. Die man heeft het nooit geweten, heeft ook nooit royalties gekregen. Uh -huh. En twee Zuid-Afrikanen gaan op zoek naar hem. Want er werd gezegd dat hij zichzelf tijdens een optreden had door het hoofd geschoten of in brand gestoken. En ze vinden hem in die Het is een fantastische documentaire. Searching for Sugarman, yes. ja. ja, goed. Dankjewel voor deze tip. Uh, straks meer tips, onder andere van Howard Comproe. En ook nog tips van uh, Dana Lindsen, natuurlijk. Echt geweldig hoor. Gaan nu net nog uh, maar in uw eerst het uh, journaal van uh, 1 over half 4 met Jeroen Tjepkema. Radio 1, het NOS Journaal.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 En de inspectie voor de gezondheidszorg doet onderzoek naar eventuele wanpraktijken van een Nederlandse tandarts in Frankrijk. De man zou de gebitten van een aantal patiënten onherstelbaar hebben beschadigd. Tegen de tandarts liep eerder al een onderzoek door de inspectie, maar dat werd gestaakt toen hij naar het buitenland vertrok. De tandarts zou nu weer in Nederland aan de slag willen. Dat waren de hoofdpunten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een 4 op de A16 richting Rotterdam. Dat staat voor de Drechttunnel 2 kilometer. Door een ongeluk is daar de linker tunnelbuis afgesloten. Dit is Opium. Straks praat ik met Howard Comprou over het uh, boek De Grens van de Grap. Alle Jugo jugu, -jugu omtrent uh, hekje uh, negerdag. 9 maart vorig jaar hè, was het uh, dag. Klopt. Wordt het uh, dit jaar 9 maart ook weer 9 dag eigenlijk? Weet ik niet. Ik ga signeren. Jij gaat signeren. <lacht> <lacht> uh, ja, dus. Heb je <lacht> het straks over? Uh, heb jij nog een, een tip, iets gelezen, gezien, gehoord? Wat wat ja, hebt, ik wilt, vind dat melden? iedereen naar mijn collega en vriend Micha Wertheim toe moet. Vijf sterren kreeg je hier op de ja, theaterkrant, zag ik. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, Mieke is uniek. Gijs is heel uniek in de manier waarop hij uh, zijn dingen aanpakt. En uh, ja, je moet er van houden je moet het ook aankunnen. Maar ik, ik ben groot fan van hem. Oké, okay. uh, ik ben even de titel van het programma kwijt. Iets met zonder einde of zoiets. Of zou ik uh, het even opzoeken? Zoeken we op, zoeken we op. Daar komen we nog op terug. Eerst nu de recensie. Oké. Okay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 Hier aan tafel Dana Lindse met uh, drie films die ze gaat bespreken. Eerst maar die, die Oscar-winnaar, althans uh, uh, Jennifer Lawrence, die kreeg een Oscar voor Silver Linings Playbook, een film van David O. Russell met Robert De Niro en Jennifer, dus. En meteen de leukste Oscar-winnares aller tijden. Want iedereen die nu op YouTube gaat zoeken... die ziet zulke leuke filmpjes van de persconferentie ja. na afloop... in een interview waarin Jack Nicholson bezweet achter haar <laughs> aan struikelt. En ze daar zo fris en bij de hand op reageert. En dat je alleen maar kan hopen dat iemand in, in die chaos in dat circus zo uh, authentiek mag blijven. Ja, dat natuurlijk is natuurlijk ook, ook meteen de reden waarom ze dan... want zo speelt ze ook. We kennen haar bijvoorbeeld ook al uit uh, Hunger Games. Of uit uh, de, de, volgens mij de prequels van de X-Men-series. Uh, waarin ze helemaal de blauw gesminkte ja. optreedt. Maar het is een, het is een hele uh, een fysieke uh, actrice. Dus die uh, heeft geen, geen gêne om zich vol in de strijd te gooien. En dat doet ze ook in die film. Als een ex-seksverslaafde. Nu lijkt het net alsof zij de hele echte hoofdrol heeft. Maar die is eigenlijk voor Bradley Cooper. Die een man speelt die net uit een uh, psychiatrische kliniek is ontslagen. Wegens bijna dood op de minnaar van zijn vrouw en ongediagnosticeerd uh, manisch depressief of bipolair is. Mm -hmm. En die twee mensen die vinden elkaar in een wereld waarin eigenlijk iedereen gek is. Robert De Niro's zijn naam viel al, heeft ook allerlei obsessieve dwangneuroses... die heerlijk worden uitgespeeld. En het mooie van die film is, het is natuurlijk uiteindelijk... gewoon een boy meets girl verhaal... die elkaar uh, moeten gaan redden aan het einde van de film. Maar omdat iedereen een beetje, beetje vreemd is... glij je daar op een hele aangename, welkome manier in... en word je je ook van je eigen gekte weer uh, volop bewust. Dus een uh, aanrader deze film? Ja, ik, ik, het was een verrassing. Het was ook een verrassing in dat lijstje van die nogal stevig historisch aangezette... omstreden politieke enzovoort drama's zoals Lincoln of Zero Dark Thirty. En dan Aha. opeens zo'n soort komedie. En dan kijk je... Dan snel een beetje op neer, omdat je denkt het is licht. En eigenlijk vertellen juist dat soort verhalen heel veel meer over de menselijke existentie, of over hoe we ook in het alledaagse ja. leven tobben. En dat leidt misschien wel tot die zero dark thirties van de, van de wereld. Dus ja. ik vind het echt wel aanrader. Tom, Tom, je wilde iets vragen Nee, nee, nee. Oh, dat dacht ik. Dat nee, nee, nee, was nee, zo. Straks, uh, straks, Oh, nee. oh je straks Houd Houdt, uh, Hij gaat jou straks wat vragen. Oh, jee. Dat je het nu al weet. Ja. Nee, nee. Ja. Goed, gaan we het over de, de volgende, de volgende de film hebben. Die, die Silver Linings Playbook overigens die is uh, in, de, in de bioscoop te zien. Dan Hitchcock biografie. Of, uh, over Hitchcock, ja. ja. Hey, wat leuk, over Hitchcock. Daar... Anthony Hopkins als Hitchcock, hè? En dat is een, eigenlijk een, dat is de kracht en een beetje het probleem van de film. Want je zit toch de hele film lang te kijken naar... Goh, wat is hij goed als Hitchcock vermomt. Ik en zag wat, hoe hij gesminkt werd, wat, precies, even, wat, ja. wat heeft hij allemaal prachtige onderkinnen gekregen... en wat heeft hij zich dat die, die, die, die mimiek en die zesters... Die, die, die en alles oh. goed eigen gemaakt. Dus je zit een beetje naar een show, de grote Hitchcock-show, te kijken. Of Hopkins-show, Maar aan de andere kant... Hitchcock is een zeer tot de verbeelding sprekende figuur in de filmgeschiedenis. Hmm. Toch wel echt een van de beste filmmakers aller tijden. De film gaat over de productie van, uh, nou ja, wat zeker ook een van zijn beroemdste films is, Psycho. Uh, de, de, de moord in de douche. Ik ja. zit hier al met mijn hand omhoog in dat mes. Alsof we het ook allemaal <laughs> ik al doe de, duizend ik doe de keer... Precies, week, week, hebben we al, hebben al nagespeeld. Ja. Dus het gaat om, om hoe hij tot die, tot die film kwam. En iets wat minder bekend is voor het grote publiek... is eigenlijk het belang van zijn vrouw Elma. Scenario schrijfster, editor. Um, in dat hele productieproces, maar ook voor zijn carrière. Dus wat dat betreft is het enigszins een soort rehabilitatie... Ja. voor de vrouw nou, achter nou, de grote Ja, nu hadden we twee, twee fragmenten klaarstaan. De eerste is een fragment uit de trailer. Nou, die is, meestal hoor je dan heel veel lawaai. Je weet eigenlijk niet waar het over gaat. Maar die tweede, dat is misschien wel aardig... want daar horen we Helen Mir meer een, uh, meer een, uh, als die vrouw Alma. Ik ben je vrouw celebrate with you when the reviews are good. I cry for you when they are bad. And I put up with those people who look through me as if I were invisible. Because all they can see is the great and glorious genius Alfred Hitchcock. Oh, zit hier een pijnpuntje bochtend. Er zit mij. absoluut wat. Nee, want het is ook een scène in het begin van de film. Dan heeft ze zich mooi aangekleed en haar lippen gestift. En dan zit Hitch in het bad. Hitch. Een enorme man in het bad. Ja, dat zegt hij ook in de film van yeah. Just Call Me Hitch and Hold The Cock. Goed, dat moeten we dan Zo. maar voor de rest. Daarmee is de toon voor het soort humor Enigszins, uh, ja, ze, is enigszins gezet. En dan vraagt ze, hoe zie ik eruit? Want ze is natuurlijk niet alleen maar de vrouw achter, maar ook vrouw. En dan kijkt hij niet op van zijn krant. En dan zegt hij, you look very presentable. Mm. Dus nou ja, dodelijker uh, kan bijna niet. En natuurlijk romantisch en, en heel erg Hollywood. Aan het einde is dat allemaal... Glad gestreken. Ik weet niet of dat in het echte leven ook zo was, maar het sprookje is mooi. Het is mooi. Ook met uh, Scarlett Johansson nog in die film. Die, uh, ja, die, die uh, Janet Lee speelt, dus uh, de, de vrouw die zich uh, laat vermoorden. In maar... het, uh, bij het doucheputje. Ja, ja. Het is in die zin, het is echt een film. Gewoon, als je filmgeschiedenis tot leven wil zien komen, dan, dan moet je daar naar gaan 14 kijken. 14 maart in de bioscoop Hitchcock met Anthony Hopkins. Dan uh, The Imposter, dus een documentaire van uh, Bart Leighton. Het is niet helemaal een documentaire, want het is op een waargebeurde geschiedenis uh, gebaseerd. Een jongen die uh, begin jaren negentig in Texas uh, verdween. Zo'n uh, spoorloosachtig verhaal. En opeens, bijna vier jaar later, dook er in Spanje iemand op die zei die jongen te zijn. Dat is natuurlijk alleen al een heel intrigerend verhaal. Een Beetje thrillerachtig. Hoe zit het en hoe gaat dat? Hoe wordt die jongen met zijn familie uh, verenigd? Nou... Er moet niet te veel over verklapt worden. Maar aangezien al binnen 10 minuten duidelijk wordt dat die jongen die in Spanje opdook... toch niet helemaal de jongen was die verdween. Want de jongen die verdween had blauwe ogen en blond haar en die jongen die opdook, was tien jaar ouder en van Frans Algerijnse ja, Goed. En die film die, die, die onderzoekt wat er allemaal aan de hand is... Nou, daar komen letterlijk uh, lijken uit de kast en de kist en nou, verklap je wonderlijke je wel heel geschiedenissen. Heel. Um, maar het, het mooie van die film is ook weer dat het zo'n verhaal is... wat eigenlijk gaat over wie zijn wij, wat is onze identiteit... hoe werken onze herinneringen, waarom wil een familie heel graag geloven... dat het die jongen dat is. dat iemand hun ja, ja. verloren ja. zoon is... Ja. En je valt van de ene verbazing naar de andere. Geen documentaire, maar wel een mooie film. Die imposter ja. van Bert Leeten, tien zalen in Nederland. Dana Linse, dank je wel, en graag tot de volgende keer. Ik stel de muzikant even voor: uh, Matthijs Snell op de drums, Sebastiaan Berghoorn op basgitaar, Joachim Vermeulen-Winsant op keyboards, Gijs Geurtsen op keyboards en Rob Doornenkamp uh, gitaar. En ze zingt zelf Junoa. Wat je noemt een staanslot, dat was uh, You Don't Love Me van June Noah. Zo dadelijk, Howard Comprou over de grens van de grap. Eerst even daarna jouw tip. Je had nog een uh, culturele tipje. Op sommige dagen ben ik ook gewoon een mens. Dan lees ik de krant en dan lees ik een recensie. En nu met schaamrood en schaamteloos zeg ik uh, volle maan bij de appel. Want ik las in de Volkskrant en eigenlijk moet waarschijnlijk... Vincent, Vincent Kouters gewoon uh, alle credits krijgen... Een mooi stuk over dat drieluik wat gaat over vrijheid en de liefde. Maar daar schreef hij zoiets moois over mijn zingende zus in die voorstelling. <lacht> Namelijk, even is de pure romantische vervoering heel dichtbij. En ik kwam terug van een festivalreizen en ik dacht alleen maar... wauw, wauw, daar moet ik heen. En volgens mij hebben mensen dat als ze recensies lezen. Bij mij werkt het, dus ik ja, ga daarheen. Volle maan bij De Appel, in het eigen Appeltheater in uh, Scheveningen. Dankjewel. Vorig jaar riep stand-up comedian Howard Komproe: 9 maart op Twitter uit tot Negerdag. Het was bedoeld als uh, grap, er werd veel ook om gelachen... maar Comprou kreeg er ook flink van langs. Een uh, citaat van een Twitteraar... Hey Howard Comprou, fuck you, je hele Negerdag-idee en alles van je. Is dit je Libi? Wil je werkelijk zo leven? Je mag gaan, pakt gun. Nou, dat is even schrikkelijk lijkt mij, of... Dat was even schrikken, ja. ja. ja. ja. Dat, was dat een, een, een, een, een op zichzelf staande reactie? Of waren er meer van nee, dat er soort... Nee, waren uh, een, tegen het eind van de dag... toen de sfeer wat grimmiger werd... In, in, een dag, in de tijd toen, van de dag was het ja, al. Ja, ja, ja. Toen, uh, toen waren er een aantal doodsbedreigingen aan mijn adres. Ja. Maar waarom wilde je dat, die negerdag, uh, instellen? 9 maart, 9 dag. Nou, Dat wilde ik niet. Het was een grap. Het was een grap tegen pannenkoekendag, complimentendag... warm met rijden dag, ingescheurde nageldag. Je hebt voor alles een dag, mm -hmm. en niet voor negers. En toen dacht ik... nou. We maken vandaag Nationale Negendag op Twitter. En dan gaan we allerlei grappen maken. Waarom wil je daar een grap over maken, laat ik het dan zo zeggen? Omdat ik dat een hele goede grap vind. <lacht> ja, <lacht> daarom. Ik vind het nog steeds een hele briljante ja. grap. Ja. En uh, het was een grap, uh, een dag waarbij mensen uh, allemaal dingen mochten doen... die Negers graag doen. Dus bijvoorbeeld uh, ontbijten met uh, restjes van het warm eten van de vorige <lacht> dag. En, uh, en, en meer van dat soort leuke, leuke dingetjes. Alleen, uh, je zag dat er op een gegeven moment mensen de gelegenheid namen... om racistische dingen te zeggen, wat natuurlijk niet leuk is. En daar werden Negers nou weer boos om. En die vroegen dan, uh, wie heeft deze hele dag of grap bedacht? En dat was ik. Dus toen moest ik dan maar dood. ja, ja. ja. Nou, dan was er ook iemand die in het boek uh, wordt geciteerd. Want je hebt heel veel mensen vervolgens ook gevraagd om hun mening over. Uh, nou nee nee, ik heb grensbewakers gevraagd ja? om met mij te determineren of er een grens van de grap bestaat ja? en, en waar, waar die dan ligt. En een van die grensbewakers die, die zei van ja, het is een beetje alsof je met een steen in een wespennest gooit en dan ben je verbaasd dat er uh, of dan zegt dat het een grapje was of iets dat? Ja, maar dat vind ik niet helemaal waar, want ik hmm. heb niet met een steen in een wespennest gegooid. Ik heb een grap gemaakt. Ik heb van tevoren uitgelegd waar die grap vandaan komt en het begon allemaal heel erg leuk, want we gingen eerst televisieprogrammas vernegeriseren. Dus kreeg je goede negen, slechte negen. De negen draait door of hele mijn man is geen neger. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment, ik weet niet precies waar en hoe... maar het werd in één keer grimmig. En het werd boos en het werd agressief en het werd nog kwader. En de grap is dat uiteindelijk maar 15% van alle reacties heel negatief zijn. 85% van de reacties zijn positief. Maar die negatieven krijgen natuurlijk veel meer aandacht. En zo gaat dat gewoon. Ja, en dat is schrik. Hoe zou dat in België zijn, Tom? Onmiddellijk, boer zoekt neger ook, uitzetten en zo. Maar ik vind het een goede grap. Wat dacht je van Negen Zoet Vrouw? Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja, heel moeilijk, denk ik. Ja, maar, <laughs> ik vind het een goede grap, maar het merkwaardige is... ik kom dus, eens te meer, hè, net uit Zuid-Afrika... Ja. Ja. wat een geweldige stand-up comedian. Onthoud die naam, Trevor Noah, N-O-A-H. Een man die riskeert binnen een paar jaar, denk ik... wereldberoemd te zijn in All-Amerika, zo verder. Die heeft nou een nieuwe hit, That's Racist, heet het programma. Mm -hmm. En het einde is dat hij met een zeer gemengd publiek... Uh, Kafirdag, want uh, neger heet in het Zuid Afrikaans, wat de, Af wat de Afrikaners ten tijde van Aparte tegen de Zwarte zeiden was Kafir. Mm -hmm. Ze hadden niet eens een eigen woord, want het is eigenlijk ongelovige uit de uh, islam. Mensen dat woord dat mm -hmm. ze dan gebruiken. Ja. Het is een woord wat je absoluut niet kunt uitspreken in Zuid-Afrika. Nou, hij, had, hij heeft een act van een kwartier daarover, waar het hele publiek in groep laat zeggen: hey, viva de, de Kafir! En waar je dan de blanken gaat aanraden van... begin nou niet onmiddellijk als je hier nou net buiten komt... in Johannesburg met alle zwarte kaffers te noemen... want dat is een beetje te veel. Ja. Maar dus het is hetzelfde idee. En er waren ook best weer heel veel mensen... die daar dan kwaad om zijn. Terwijl het gewoon echt heel handig is. Ik spreek nu ook als schrijver... Een woord is toch een soort fetisch. Het is merkwaardig dat dat zo'n kracht kan hebben... en mm. dat mensen zo kwaad erom kunnen worden... terwijl ja. het echt de goede grap is. Ja, want het woord neger, dat, dat kun je dus eigenlijk niet, dat kun je niet gebruiken. vinden well. sommige mensen, maar ja. ik vind van wel, want het is gewoon een woord. En er zijn mensen die zeggen, ja, maar de, het origi, de origine van het woord is negatief. Maar ik vind dat een beetje moeilijk. Kijk, als je naar hip-hop kijkt, dan had je dan het woord bitch... wat veel gebruikt werd. Net hadden we hier een singer-songwriter die hetzelfde woord bezigde. Maar kennelijk in andere muziekgenres pikken we het wel. Mm -hmm. Maar in de hop mocht het niet... En toen ging uh, onze grote voorganger Snoop Dogg. Die komt toen met biatch in plaats van bitch. En dat viel je en, en, en dat zwak, mocht dan weer wel. Net ja. als in Nederland de jeugdvertegenwoordiger heeft over kanker, dit kanker, dat mag niet. En toen werd het kanker. Hmm. Maar iedereen vindt ze briljant en uh, vernieuwend. Terwijl ik vind dat een beetje vreemd. Weet ja. je wel. Laten we dan gewoon de dingetjes bij de naam noemen. En volgens mij gaat het veel meer over de intentie. Als je, je kan met hele mooie woorden namelijk ook hele enge dingen zeggen. Dus als je het woord negen gebruikt in de gewone uh, nou, noem het neutrale connotatie. Dan is het geen het is heel neem. weinig aan de hand. Ja, ja. Ja. Heb, jij, heb jij die, die, die uh, film uh, uh, Django Unchained? Uh, had, die ik had ik er maar tijd voor. Ja? Had ik, maar. ik ja. ben niet met de lulverhalen op pad, dus ik heb geen tijd. Oh ja, dat is waar. Want daar, daar, daar komt het woord nigger. Ik weet niet of je kun je niger nigger kun dat eigenlijk nee, dat Kun je niet vergelijken? Dan nee? moet je nikker. Kijk, nicker dat werd in de jaren tachtig nog wel eens tegen mij gezegd, maar dat woord is op de een of andere manier uitgestorven. Dus er zit een houdbaarheidsdatum aan woorden, en dat gaat over generaties. Ja. Maar het woord neger is volgens mij, als je het mij vraagt nog niet uh, toe aan uh, aan dat dat het over de datum is. nee nee, dat kan nog wel even mee. Mm -hmm. ja, want even dat dat nigger in uit die film. we, we hebben een paar van die van die uitspraken uit die film uh, achter elkaar gezit. dat nigger, think... get that nigger. one of your for niggas, said niggers. To... niggers round my niggers. one of your niggers. I one of my niggers. the other niggers. one lucky nigger. oof nigga. you niggas go. all niggers from your nigger. this nigger here. that nigga there. werkte dat in die film, Dana Linzer? Het is een overdosis. Quentin Tarantino heeft er een reden voor. Namelijk het is het taalgebruik van, van die tijd. Maar zelfs met taalgebruik van een bepaalde tijd kan iets als een overdosis werken. En dan, kan het, dan wordt het grappig, grappig of satirisch en op een gegeven moment over de top. En dan hoor je het niet meer. Ik vind al die dingen vind ik ingewikkeld. Dus dan ben ik me wel hyperbewust als ik aan het kijken ben dat het woord... ...vele ladingen heeft en dat je er niet, ja. goed, niet onbevangen naar ja. kunt kijken. Uh, het, het, het boek wat, wat nu verschenen is... ...waarin je alle djougou-djougou omtrent negen dag nog eens op een, rij, een rijtje zet... ...heet De Grens van de Grap. Be, ben je erachter gekomen of er een grens is aan de grap? Ja, die zit in iedereen. Want ik kan een grap hier aan tafel maken en er zitten drie mensen hier. En ik, voor de een kan ik te ver zijn en voor de ander niet. Dus De Grens van de Grap zit in degene die de grap hoort. Mm -hmm. Dat is de les. Maar, maar, maar, ik, maar ik vraag ze, bent u ooit toegesproken als neger... op een manier dat u denkt, van dat vind ik nou echt eigenlijk beledigend? Ja. ja. ja heb ik ook. Dus het hangt altijd uit. van de context af. En de context bij de grap is... als het een goede grap is, kan je om het even wat zeggen. Mm -hmm. Maar het moet wel een goede grap zijn. En iemand met talent moet ze vertellen. Ja. En als ik dit hoor, nou, ik vond het allemaal heel grappig... maar het ligt dan, zoals u zegt, binnen, binnen iedereen zelf of je het dan nog verder... Ik vond Django on Change, heb ik ook gezien in Kaapstad... bij een gemengd publiek en er zijn ook heel gemengde reacties. En het zijn vooral mensen die, die denken dat anderen beledigd zullen zijn... die veel te voorzichtig zijn. Je mag af en toe toch rustig ook met taal bruskeren... Uh, en dat die woorden dan langzaam veranderen. Het is een manier om ze ook uit te drijven. Hè? Ja, dat is gezien. Ja. ja. Zou, zou er, want jij zei net van ne het woord neger, wat jou betreft, kan het nog even mee. Of is er een alternatief? Ik zou niet weten welke. Laten we een prijsvraag uitroepen. Ja. In het boek staat dat als mensen ideeën <laughs> hebben... dan kunnen ze dat mailen naar info.negendag.nl. En als ze daar moeite mee hebben... kunnen ze mailen naar Afrikaanse roots.org. <laughs> en ze bestaan het, allebei. Ja. En, en, en dan is toch de vraag... want uh, het, was een, het was een grap. Mm -hmm. Maar kan je je voorstellen dat het wel... Uh, dat het... Wel een dag, serieus een, een dag, dag wordt. Nou, dat is ook iets. Ik, ik, in het boek heb ik uh, geschreven dat ik de ruimte laat... voor de mensen van het uh, 4 en 5 mei-comité... om uit zichzelf contact met me op te nemen... en dan hun helikopter en hun organisatie... en hun netwerk beschikbaar te stellen. Jij bent bereid om uh, 5 moest... van ja, met helikopter... van het ene podium naar het andere ja. te hoppen. Maar dan moet ze dat wel uit zichzelf doen. Niet omdat ik het gevraagd heb. Ja. Zijn er andere uh, negers die, die, uh, uh, die negatief gereageerd hebben op... Uh, op het aantal, ik heb ook een aantal van ze de ruimte gegeven in het boek. Omdat ik vind dat het belangrijk is dat je iedereen de ruimte geeft. Er waren toen heel veel primaire reacties. Nou, het boek is een eerste aanzet om de, de discussie breder te trekken. Hmm. In september gaan we vier discussierondes organiseren. Met als thema racisme religie, seksualiteit en ziektes. Om te praten over waar ligt de grens van de grap... als je deze elementen gebruikt in je comedy of in je werk. Ja. En ik vind het heel belangrijk om nadat de grap op Twitter is gemaakt... en die toch een klein beetje is ontploft of zo... dat je dan eerst een boek hebt en daarna de minste gelegenheid geeft... om met elkaar gewoon echt in gesprek te gaan... in plaats van dom achter een schaalnaam dingen te roepen... en te roepen over een gun die ja. je waarschijnlijk niet hebt. Ja, precies. Ik. Kom, kom tevoorschijn. De grens van de grap. Verschenen bij uitgeverij Atlas Contact. En Howard staat momenteel in het theater. Hij zelt zelf al met... de. Voorstelling Lulverhalen, dat mag ook vanavond in het stadstheater in Zoetermeer. Volgende week in Borne, Toenemen tot en met 28 juni. Dat Dankjewel. Jezelf. Wij starten de motoren. De bus, onderweg naar een optreden. Deze week met... Deze week met uh, Spinvis, Erik de Jong onderweg naar... naar Hier, Hugo Waard. Waard. het mooie koel, cool. ja. mooi theater. Ja, zeker. Ja. Ja, het heet Koolplein, het het maar je schrijft inderdaad C -O -O -L, dus dat ik, het inderdaad C-O-O-L. Was. Ik vond het wel een coole plek. Hey, en hoe reis je? Reis je met de bus met andere bandleden mee? Of? Uh, de, de bus zit helemaal vol met alle spullen. En uh, we proberen zoveel mogelijk te carpoolen. En, uh, met uh, we zitten altijd gezellig in één, in één auto. Ja. Tenminste de helft van de band, we zijn met z'n 7-0 pak. Mm. En uh, we zitten met z'n vier in de auto. Ja. Maar nu ben ik even uitgestapt, want er moeten ook boodschappen worden gedaan. <laughs> dus nu loop ik op het winkelcentrum en nu loop ik weer terug naar de auto. Ja, en wat, wat, wat moeten er dan voor boodschappen gedaan worden? Ja, er moet worden gegeten en gedronken natuurlijk. Staat, en, uh, ja. en, uh, en de, de, de, zeg maar, de mannen, de, de crew, die zijn begin om een uur of twee in de middag. Ja, dus... En wij komen dan om vier uur of vijf uur aan. En, en dan hebben jullie het eten bij je? Ja, dan hebben wij het eten bij en dan uh, gaan we soundchippen. Dan gaan we om half zeven eten. Ja, en dat is dan kant-en-klaar eten wat alleen nog in de magnetron moet, of wordt er daadwerkelijk gekookt in kool? Dat kan. Uh, soms dan is er een uh, mogelijkheid om te koken. Maar wij hebben nu een hele goede keten daarmee: mm. Stage Kitchen. En dan, uh, dan neem je dat gewoon mee, weet je wel, ja. maar, maar Erik, wat zijn we... dit... Ja? Wat, wat, wat ze... Dat zegt à la carte, dus je kunt gewoon vertellen wow. wat je wilt. Ja, Doe maar. Dat nee, gek, ja. Te gek, ja. Hey, en wat, wat neem jij verder mee? Zijn er zijn bepaalde dingen die absoluut mee uh, moeten... en anders rij je terug naar Nieuwegein als je het vergeten bent? Uh, uh, wat ik graag meeneem en altijd niet mag vergeten, is mijn tas. En uh, dat gaat niet zozeer om de inhoud, maar het gaat om de tas zelf. Ik heb een hele mooie oude leren tas mm -hmm. waar ik heel erg aan uh, gehecht ben. En eh... Uh, uh, ja, dat is wel een soort... Uh, die moet ik altijd bij me hebben. Ja. Je zit er zit echt een hele, hele leven zit daarin. Weet je, allemaal dingen die je echt nooit nodig hebt... maar waarvan je denkt dat je ze altijd bij je moet hebben. Ja, zoals? Ja, agenda's, je die je niet meer gebruikt... opschrijfboekjes en weet ik veel... pennen die het niet meer doen... maar die je toch bij wil houden. Ja. Ja, als je <laughs> heel veel op, op pad bent... dan moet je wel een soort huiskamertje hebben. En ja. dat is ja. dan bij mij een... een uh, ja, dat, dat, zit, dat zit in die tas. Ja. draagbaar huiskamertjes. Dragbaar, ja. Ja. Je, je, je hebt je gitaar er wel bij je, mag ik kopen? Die heb ik altijd bij, ja. ja die heb, die ja. gaat niet in de bus, die heb ik altijd bij. Ja. En, zijn er nog bepaalde eisen die jij stelt aan de kleedkamer? Uh, nee, behalve dat het wel, wel uh, warm moet zijn. Mm -hmm. Want vaak zijn de kleedkamers wel, wel koud. En um, dat is heel, heel naar om met, met koude handen te moeten gaan spelen. Nou. Ja, dan ga je vanavond het, het podium op wel, het cool. zijn in Kool. Ja, ik hoop dat het wel warm zijn, in Kool. Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> De, en, en, en, zijn er nog, oh, dit was een woordgrap, begrijp het nu. Sorry. Ja, en, en, nee, ik ben heel goed met woordgrappen. Ja. <laughs> zijn, zijn er nog bepaalde rituelen voordat jij daadwerkelijk uh, begint? Uh, je hebt op het podium een, een soort winkeltje, een soort terreintje van jezelf. Ja. Dat is je microfoon natuurlijk, maar op de grond liggen dan je pedalen, of die effectpedalen, en je versterker, en je gitaren en zo. Dat is een soort kingetje. En ik loop altijd, ook al zijn de gitaren al dertig keer gestemd, ga, ga ik ze nog een keer stemmen, ga ik nog een keer alle knopjes even goed zetten. Mm -hmm. En dat is, wel, dat is wel een ritueel. Dus dat... echt, tot de minuut dat het publiek binnenkomt, dat de zaal open gaat, ja. wil ik daar even... Ja, even zijn om te voelen hoe het voelt. Toch nog even, ja. toch nog even checken. Ja, dat ja. is wel echt een ritueel. Ja, ja. Ja. Tot ziens Justine Keller, zo we. de voorstelling naar het uh, fraaie Album. Met brieven als belangrijk uh, bestanddeel. Door welke ja. brieven heb jij je laten inspireren? Dat zijn brieven die kregen wij opgestuurd uh, eind vorig jaar, mm -hmm. en eind december was dat, yeah. van een mevrouw in Oostende. En er was een, uh, een huis werd en ze vond een doos met foto's en brieven en van alles. Yeah. En er zat een bundel brieven bij en die heeft ze naar mij opgestuurd. En die zijn een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze voorstelling. Okay. Die hebben we laten inlezen, een stuk of zeven, niet alle veertig. We hebben laten inlezen door, door, door mensen met mooie stemmen... Uh, Tommy hier in gaan. Ah, mooi. Goed. En, um, en er zijn uh, nog kaartjes, meld ik. Nee, we zijn aan het einde van de tijd. En jij moet uh, terug naar de auto. Om uh, ja, anders beter ja, ja, ja. te laten kool. Veel plezier vanavond, Erik. <laughs> nou, dat gaan we lukken. Goed, dankjewel. Dus. Erik de Jong, spinvis. Op weg naar uh, Hirugoaard. Er zijn nog kaartjes, hoor ik. Uh, ik dank Tom Lama, Howard Combroe en Dana Linssen. En Opium is terug naar het journaal van 4 uur. Onder andere met Henny Vrienden en Arthur Ebeling. Tot zo. Opium. Avro. Sneeuwschoenen aan, ice spikes onder, lawinepieper op zak. Holland-Doc gaat met gletsjerprofessor Hans Oerlemans mee omhoog... naar de Zwitserse Morteratschgletsjer. Het is een heel dynamisch ding. En dat stroomt met een snelheid van nou, 50 tot 100 meter per jaar. De gletsjerprofessor. toch keihard ijs? Nee, nee, nee, nee, ijs is zo hard als steen. Nee, nee ijs is een koude stroop. Morgenavond, 9 uur, in Holland-Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.